1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het vervolg, natuurlijk, van de 16e etappe. Een zware Pyrenee-rit naar Luchon. We spelen de Nieuws- en Sportquiz vandaag met Wouter Nieuwenhuizen. Eerst het NOS-nieuws met Mark Visser. Bij een zelfmoordaanslag in Syrië is de Syrische minister van Defensie om het leven gekomen. Dat meldt de Staatstelevisie. De aanslag was in de hoofdstad Damaskus bij een gebouw van de Veiligheidsdienst. Enkele functionarissen zouden zwaar gewond zijn geraakt. Spanning in Damascus is vandaag verder opgelopen. Het leger lijkt zich op te maken voor een aanval op de wijken... waar zich leden van het vrije Syrische leger zouden ophouden. Vanochtend hebben honderden mensen hals over kop hun huis verlaten... met vaak niet meer dan een plastic tas met wat spullen. Straks correspondent Sander van Hoorn. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is de meest gezochte nazi-misdadiger aangehouden. De 97-jarige Laszlo Satari zou als nazi-politiecommandant... betrokken zijn geweest bij de deportatie van bijna 16.000 Joden naar Auschwitz. Maandag maakte het Britse blad De Sun bekend dat het Satari in Boedapest had opgespoord. Simon Wiesenthal-centrum dat zegt dat het vorig jaar september... al bewijsmateriaal aan de Hongaarse justitie heeft gegeven over Satari. Vorige week werd nieuwe informatie ter beschikking gesteld aan het OM... en eergisteren toen kwamen jongeren bij de woning van Satari samen... en ze eisten zijn arrestatie. Op het huis werden hakenkruizen geschilderd. De woning van de Wauwense burgemeester De Wijkersloot... wordt bewaakt sinds de brand in het gemeentehuis van vanochtend. Er staat een politieauto voor zijn deur. Het huis wordt beveiligd uit voorzorg. Inmiddels is zijn brandmeester gegeven. De brandweer en politie die kunnen het pand in om een onderzoek te starten. De de politie randde een auto vannacht de hoofdingang... waarna een grote brand uitbrak. Ook tegen de andere ingang van het gemeentehuis is een auto gereden. Het pand is door de brand verwoest. Het is nog onduidelijk op wat voor manier... de gemeente Waalde zijn werkzaamheden kan hervatten. De gemeente krijgt in ieder geval ondersteuning... van omliggende gemeenten, waaronder Eindhoven. De Amsterdamse haven heeft een goed half jaar achter de rug. Overslag die steeg met 1,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De haven verwerkte 38 miljoen ton aan goederen. Havens van IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad die deden het minder goed. In Zaanstad liep de overslag zelfs met 27% terug. De groei van de Amsterdamse haven komt voornamelijk door de overslag van meer olieproducten. Het weer nog, overwegend droog en af en toe zon. Het is 19 graden op de wadden tot 24 in het zuidoosten. En wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Morgen wisselen stapelwolken zon en buien elkaar af. Het wordt dan een graad of 18. Aan de B-verkeersinformatie. De A13 van Den Haag naar Rotterdam is dicht tussen Delft-Zuid en afrit berk en -Rodereis. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Er staat 10 kilometer file achter. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan omrijden via Gouda over de A12 en de A20. Dan nog een file op de A50 Arnhem richting Os voor het E-wijk 3 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. In elke schoolklas zit wel een kind dat thuis wordt mishandeld. En bijna elke week overlijdt er een kind aan de gevolgen. Hoe veilig zijn onze kinderen achter de voordeur van het ouderlijk huis? Kinderrechten in de knel in spraakmakende zaken. Morgenavond rond kwart over negen bij de icon op Nederland 2.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 16 e etappe naar uh, Luchon, onderweg vier Reuzenkols. We komen het hoogste punt van deze 99e Tour tegen. Dat is de Tour Malère van de buitencategorie. En de eerste grote klus van vandaag, die hebben ze dus al gehad. Ja, er is een uh, flinke groep weg, Gio, met Nederlanders. En wie van de 38 was als eerste boven op de Obisk? De man in het groen die we vaak als eerste boven zagen komen in de afgelopen dagen. Want in de etappe naar Po zorgde hij er ook voor dat hij op al die kleine klimmetjes een puntje pakken. Thomas Veclaire, de Fransman uit die ploeg, winnaar ook alweer van een etappe in deze Tour de France. En hij was als eerste boven gevolgd door de bolletjes truidrager Kesjakov, Daarachter Arashiro, Seurensen, Vinokourov, Martin Carpets en Martinez. Geen Nederlanders als eerste boven op die klim. Maar dat doet er ook niet toe. Ze zitten gewoon in die kopgroep van 38 man. Ten Dam, Kruiswijk en Hogeland, Zij zijn erbij. Misschien een oranje dagje. En dat bedoelen we dan maar eh, qua nationaliteit en niet qua kleur van de trui. Maar misschien een oranje dagje voor het wielrennen vandaag. Op weg met Sportzomer Tour de France. Merkredi 18 juni. Behoorlijke uh, kuiten bijtig. e etappe, Pau, Bannière de Luchon. Elke morgen... Elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan nou was morgen, morgen waarschijnlijk weer zondag. Geflessen op de gang, van met tanden, wat vuren, wat Weinig zon, weinig zon en veel behang. Avonds, maar vooralsnas, vooralsnas, stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. Dat was duidelijk, hè? Hij kan het niet alleen, de dijk. Bij bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus is de minister van Defensie omgekomen. Dat meldt de Syrische Staatstelevisie. De minister was waarschijnlijk in vergadering... met andere medewerkers van het veiligheidsapparaat. Correspondent Sander van Horen is in Damaskus. Sander, wat is het laatste nieuws over die aanslag? Het laatste nieuws is dat er in elk geval meer gewonden zijn gevallen... maar waarschijnlijk ook meer doden. Het Libanese televisiestation Al-Manar meldt dat ook de zwager van Assad... die uh, verantwoordelijk was voor de veiligheidsdiensten, dat ook hij gedood is. Al-Manar is een televisiestation dat uh, goede banden onderhoudt... met de Syrische regering, dus daar is wel enige waarde aan te hechten. Verder is duidelijk dat uh, het hele gebied rondom die staatstelevisie... ja, ik ga zo wel proberen of ik er in de buurt kan komen... maar dat is afgesloten en op dit moment is ook niet duidelijk... of er sprake is van nog meer doden... Gewonden. Er wordt daar al dagenlang gevochten in allerlei wijken van Damascus. Nu dus deze aanslag. Is dit nou een gecoördineerde aanval of is het een gelukstreffer? Nou, De aanslag is inmiddels opgeëist, ja, voor zover het iets waard is... door de Liwa al-Islam. Dat zou een salafistische groep zijn. Uh, ik weet op dit moment niet in hoeverre he, die gelieerd is... aan het Vrije Syrische leger. Kijk, Dat Vrije Syrische leger dat is bezig om in verschillende buitenwijken... van Damascus de strijd op te voeren. Op het moment dat uh, blijkt dat zij ook in staat zijn... om zo'n aanslag te plegen, ja, dan zou dat echt een serieus signaal zijn. Dat er een serieuze bedreiging is. Uh, te meer dat je bedenkt dat de berichten op dit moment zijn... dat die aanslag is gepleegd... door door de bodyguards van de minister van Defensie. Uh, als je inderdaad tot zo iemand weet door te dringen... als je inderdaad zo op de hoogte bent van uh, de bewegingen... van uh, de inner circle van de Syrische regering... ministers en veiligheidsfunctionarissen... ja dat, dat zou een heel uh, krachtig signaal natuurlijk zijn. Ja, Je zei het al, ik ga eens kijken hoe het uh, eruit ziet. Doe voorzichtig en als er meer nieuws is, dan horen we dat van jou. Sander van Horen in Damaskus. Ja, de afdaling van de Obisk, daar zijn ze mee bezig. En we weten dat die heel gevaarlijk kan zijn, Guillaume. En hij is ook zo mooi. Het is echt een van de mooiste afdalingen. Deze kant van de Obisk. Met die tunneltjes, met die ravijnen aan de linkerkant. We weten inderdaad dat het er helemaal fout kan gaan. 1951 Wim van Est. Maar toch, het is prachtig om naar te kijken. En het is echt een beetje zoals je je een berglandschap voorstelt. Zoals een kind misschien wel denkt over bergen. Van met die ravijnen, met, met, met die prachtige uh, haarspeldbochten. Het ziet er echt allemaal heel erg mooi uit. En dat onder deze zomerse omstandigheden. Ik wrijf het nog maar eens even in daar bij in Nederland. Maar uh, die renners, ja, ze rijden wel onder prachtige omstandigheden door dit landschap. En dan denk je dat je aan het dalen bent, maar de Obiske heeft nog een uh, kleine verrassing altijd in die afdaling. Dan gaat het even een heel klein stukje weer bergop. Daar is het peloton op dit moment mee bezig met die hele ploeg van Sky daar vooraan. We zien nog een paar mannen van Lotto daar weer achter zitten. Jurgen van der Broek natuurlijk. Hij is de man die erbij wil blijven. En uh, zij uh, zitten eventjes in dat klimmetje waar de kopgroep toch ook nog wel uh, even bezig is. Federico daar uh, op kop. We zien Sandy Cas Zag daar ook nog bij zitten. De Nederlanders daar dus bij met Laurens de Dam, Steven Kruisweg en Johnny Hogeland, En dan ook nog die sprik van Argos en Vals van Vakant Solij. De Nederlandse ploegen dus goed vertegenwoordigd in deze kopgroep. Maar het is nog vroeg in de wedstrijd. En we hebben het al eerder gezegd. Het tempo ligt nog niet echt heel erg hoog. Er kan dus nog heel erg veel gaan gebeuren. En op een of andere manier hebben we hier toch bovenop die commentaarpositie het gevoel dat Cadell Evans vandaag iets van plan is. Hij moet ook wel. Morgen natuurlijk, de laatste de bergetappe, aankomstberg op. Maar ga je dan Bradley Wiggins eraf rijden? Nee, Wiggins is misschien juist kwetsbaar in de afdalingen van vandaag. En daar moet het dan gebeuren. Twee man van BMC in de kopgroep uh, waar we Cummings uh, zagen... En uh, we zagen daar uh, Hinkepie vooraan in die kopgroep. En daarachter zagen we, vlak voordat ze over de top van de uh, Obis kwamen. Daar ging uh, Philippe Gilbert even een stukje vooruit rijden. Hij pakte een paar bidons aan. Ook Marcus Boerkaart deed hetzelfde. En het is net alsof ze daar toch zoiets hebben van. We gaan het straks maar eens een keer proberen. Zoals we dat ook wel eens in de eerdere Tour de France's hebben gezien. Zorg dat je je uitdager uitput. Zorg dat je. De man die aan de leiding gaat uitput. We hebben dat gezien bij Floyd Landis in 2006. In de beklimming naar Latou 4. Die had geen tijd om te eten. Nadat ze over de quadrefer de Fer waren gekomen. En omdat hij niet at, kreeg hij een hongerklop in de allerlaatste beklimming. Probeer je tegenstander af te matten. Dat is het devies blijkbaar in dat peloton. Het verschil trouwens tussen het peloton inmiddels alweer opgelopen. 4 minuten en 32 seconden. Nog 132,5 kilometer. Het Radio 1. Sportkamer Tourmuseum. Ja, we zijn uh, aangekomen bij het, het Tourmuseum en uh, we hebben het er al even over gehad. Hè. We gaan terug naar 1951, de afdaling van de Obisk. 17 juli 1951, de dag waarop wielrenner Wim van Est de rest van zijn leven... daar zou hij aan herinnerd worden. Uh, hij droeg de gele trui als eerste Nederlander in de geschiedenis... maar hij kon er maar kort van genieten. Tijdens de afdaling van de Obisk viel Wim van Est in een ravijn. De gast is hier zijn wij heel erg door vereerd. Uh, kleinzoon William van Peer, ja. goedemiddag. Vertelt uw opa vaak over wat er toen gebeurde? Nou, hij, uh, hij kreeg er eigenlijk geen genoeg van van zijn verhalen. Van, uh, met name over de val. Ja. Dat, ja, daar raakte hij nooit over uitgesproken. Ook omdat hij zeg maar, dagelijks ook aan werd herinnerd. Hij hoefde maar ergens te verschijnen. En dat was toch altijd weer van Wim van Est, val, pontiac, hele trui. Altijd die combinatie en... <laughs> Hij vond het altijd schitterend dat mensen hem daaraan herkenden. En uh, herkenden en uh, ja, het is eigenlijk zijn levensverhaal geweest van, ja, tot aan zijn overlijden toe. Van de combinatie, de ene dag alles hebben, de gevierde man, de gele trui pakken als eerste Nederlander en de da andere dag alles kwijt. Ja, want dat was wat. Hè? Nederland ja. stond toen echt op zijn kop, hè? toen ja. hij het geel pakte. Ik heb als eens verhaal gehoord van opa... Van dat ze echt in Breda de veilingen, de, de fruitveilingen... stilleggen voor het radioverslag van, de, ja, van Wim van heeft de gele trui gepakt. Ja. En de dag erop van, ja, Wim van is gevallen. Kijk, het is ook niet te vergelijken met, met anno nu. Nee. Tegenwoordig, alles, ja, de camera's zitten daar zo kort op. Je krijgt alles van per seconde mee. Wanneer, wanneer besefte u als kleinzoon hoe, ja, hoe bijzonder dat was... wat hij heeft meegemaakt en hoe groot hij mm. is... Kijk, voor ons was het altijd natuurlijk in eerste plaats, Wim van S was opa. Kijk, wij kregen dat eigenlijk niet mee van... Ja, wat gebeurt hier nou van dat hij zo populair is? En waarom kent iedereen hem? Ja. Kijk, wij begrepen dat niet, maar op een gegeven moment, ja, word je wat ouder. En dan krijg je toch dat besef van, wat heeft hij dan gepresteerd vroeger? En dan als je dan één keer te horen krijgt van, nou, opa die heeft negen keer in de Tour de France gereden. Die heeft drie etappes gewonnen. Die heeft, en die heeft de gele trui gedragen. Ja, dat is... Een heel beperkt gezelschap natuurlijk in Nederland... die de gele trui gedragen heeft. En hij was dan de allereerste. Ja. Kijk, hij is daar toch een, ja, een baanbreker geweest van... de allereerste Nederlander die toch... aan de top van het klassementen de Tour de France gedaan heeft. En hij kreeg er nooit genoeg van? Van, nee. die, van het herkend worden... en het constant erop nee. aangesproken worden? Ik denk dat dat ook voor hem een stuk... Be, bevestiging was van... dat hij... Ja, alles uit zijn carrière gehaald heeft. En hij vond het, ja, hij vond het schitterend... Van dat hij... Ja, herkend werd op straat. En ja, hij kreeg er echt nooit geen genoeg van. Wim, van, vertel nog eens over, over de val in Trafijn. En dat was geen enkele moeite. En dan begon het weer van. <lacht> uh, ja, slingeren en uh, de bocht uit en naar beneden. En hij kreeg er nooit geen genoeg van. In de negentig jaren zijn er beelden opgedoken van wat er ja. toen gebeurde. Want je zei het al, ja, radioverslag was er natuurlijk. Dat wisten we, we kennen de foto's ook wel. Uh, ja, die beelden kunnen we natuurlijk op de radio niet laten zien. Wel een beetje beschrijven. Dus als het goed is, gaan we die beelden nu even zien. En dan moeten we maar even beschrijven wat er gebeurt. Dus uh, de band, zou ik bijna zeggen. Er zit ja. wel muziek onder. Uh, het zijn zwart-wit beelden ja. natuurlijk. En, uh... Kijk, opa, die mist de bocht. Ja. De en uh, ja, er viel eerst een, een... vertelde hij altijd... 15, 20 meter naar beneden. En hij had het geluk van dat hij toch op een wat uh, zachter plek terecht kwam op zijn, op zijn zitvlak. En hij had toch het besef van ik moet die fiets van mijn voeten afschoppen. En hij is terecht gekomen en toen is hij een, een, een 40, 50 meter doorgerold. Ja. Tussen die... de rotsen door en uh, op een gegeven moment rolde hij zich wat vast ja. in, in wat modder en in wat, wat, wat, wat dennetjes en al. We zagen hem net ook zitten en dan ja, zie je hem echt huilen natuurlijk. echt ontreddering, hè? Wat ja. is er gebeurd? Zo zo zo. Ja. zo, zo of, of ik ben de trui kwijt ook gelijk weer. Dat, dat, ik denk dat het besef ook wel bij hem doordrongen. Nee, ik denk dat het, het voornaamste dat hem uh, binnenschoot van... ja dat hij zo door het oog van de naald gekropen is. Mm -hmm. Hij vertelde het altijd, hij zag dus echt in een split second... zag hij dus zijn vrouw, zijn kind, zijn familie en alles... dat zag hij in één keer voorbij flitsen... Ja. Want ja, dat is natuurlijk een formidabele smakker die je maakt als je daar zo'n 70 meter diep ja, terechtkomt. Ja. Ja. Hij was eerder ook al gevallen, hè? Ja. Dat verhaal dat, uh, is niet heel bekend. Dat hij daarvoor ook al heel hard tegen, tegen de grond was gegaan. Kijk, hij pakte de dag ervoor de gele trui. En het eerste wat hij zei tegen Kees Penner naar de ploegleider, ik ga hem verdedigen. En toen zei ze eigenlijk, dat moet je niet doen. Hij zei, ja, ik ga het toch proberen. En ze, ze kwamen op de top van de Obisk... En hij lag een paar minuten achter, op de, op de kop van de wedstrijd. En ja, alle geen gevaar zien en naar beneden kletsen in de afdaling. En toen schoof hij onderuit, is hij een 20, 30 meter over het wegdek heen gegaan. Ja, toen was de trui ook al enigszins gehavend. Ja, want die heb je hier bij je trouwens, voor de goede ja. Die kunnen we even laten zien. Goh. Nou, gehavend, hij uh, hangt nog net aan elkaar, zo zou ik kunnen zeggen. voorstelbaar. Ja. Het is trouwens gewoon. Ik bedoel, wol. Die, ja, wol, hè? want ja. we zien die truien tegenwoordig. Dat is natuurlijk allemaal, uh, allemaal maar, kunststof. Vindt... Of, uh, dus hier een beetje in zweet wordt hij alleen maar zwaarder ja. ook, natuurlijk. En het was zo zeg maar één. Volgens mij één universele maat. Alsof je twee meter was, of W50. Ja, je zorgde maar <laughs> dat je erin paste. Ja. En dan de voeding ging in de zakjes voor ja. en in de, in de, in de zakken achterin. Ja. Ja. Tube rond de nek. En, en, en zo. Uh, zo vertrekken. Ja. Maar je zegt dus eigenlijk van hij, ook door die val nog eens een keer erbij, heeft hij misschien wel veel te veel risico genomen. Hij wilde uh, ja. het verschil nog goed maken. Nou, dus hij stond daar, hij was net gevallen. Ja. Stuurrecht, Kees Pellenaars bij, wielrecht erin gezet. Nou, toen passeerde Fiorenzo Magni, die Italiaan, en die stond bekend, dat was dus de beste afdalen van het peloton. En Pellenaars duurde hem af en zei: dat is het goede wiel. En, ja, en op een gegeven moment, ja, manje, die, die, die, die kletsen daar door die bochten heen. Ja. En het was zelfs zo gek dat opa op een gegeven moment op hem inliep. Maar ja, Dat was dus boven zijn kunnen, denk ik. <laughs> en op een gegeven moment ja, heeft hij toch die bocht gemist. Of, of een klapband, ja, dat is eigenlijk nooit duidelijk geworden of nou een klapband was voor. Want ik kon zijn fiets niet meer houden en hij is... Ja. Ja, over het muurtje heen gesukkeld en ja, zo naar beneden. dat ja. Ja. is natuurlijk één attribuut wat, wat zeker in dat museum moet. Het is maar tijdelijk trouwens. Jullie ja. zijn er echt heel zuinig ja. op. Om ja, ja, ja. Zo ja meteen... we houden het niet hier. Uh, maar dat, dat gaan we zo meteen doen, want dat is natuurlijk dat horloge horloge. Ja. Ik, ik heb het al zien liggen. Hij heeft het ja. gewoon bij zich. Uh, doen we zo meteen. Dus blijven lekker, uh, lekker, lekker zitten. We gaan eerst quizzen. Dit is de Radio 1 Sportzomer De nieuws- en quiz. En die doen we vandaag met uh, Wouter Nieuwenhuizen. Hij is 38 jaar, komt uit Rotterdam. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uh, uit, in een unit manager bij een detacheringsbureau? In Dordrecht, ja. En wat houdt dat precies in? Uh, het lijn geven aan intermers die wij detacheren bij onze opdrachtgevers. En uh, verantwoordelijk voor de accountmanager die die mensen plaatsen bij onze opdrachtgevers. En is dat nog in een bepaalde tak van sport? Of... Bouwen ze voor mensen. Kijk aan moeilijke markt op dit moment, maar ja. hard ja. werken. Ja, ja, ja. Uh, hard werken, dat is het ook in de quiz. 120 punten, ja. dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. Meer uh, Olympische uh, gedachte, denk ik dan. Uh, mee. Meedoen. Nee nee, <laughs> start. Nee, nee, nee, nee, nee. Als een Wim van Es gewoon die achtervolging inzetten. <laughs> zou ik gaan we proberen. Uh, 120 punten, dus dat is de uitdaging. Eerst de factor gaan we bepalen. De tweede I bit ik het it, it was like iets me op de top van mijn mouth. En uh, mijn eerste impressie was dat het een club-sandwich was... en like club misschien was er een toekomst in het. Dat was mijn eerste impressie. En dus so, uh, ik probeerde het uit te you krijgen know, en het was stuck in there, so I Dus ik moest het out. En toen ik het it heb ik dat het een one inch lange naald was. Smakelijk verhaal. Op vier vluchten uh, vanaf Schiphol naar de Verenigde Staten. werd het afgelopen weekend naalden in broodjes gevonden. Eén passagier raakte gewond. Om welke vliegtuigmaatschappij gaat het? Delta. Ja, dat is helemaal goed. Het ging om broodjes, kalkoen overigens, Zesna. wist u ook hè? Ja, wist ik ook. Ja. Die waren uh, klaargemaakt door Gate Gourmet, de officiële cateraar van de maatschappij. Vraag 2. In totaal ging het dus om vier vluchten waarbij passagiers in naalden hapten. Ze vlogen naar Minneapolis, Seattle en twee vluchten gingen naar welke Amerikaanse stad? Atlanta. Dat is goed. Gaan we naar vraag drie. Uh, dat is de sportvraag. De luxemburgse wielrenner Frank Schlek denkt dat hij vergiftigd is. Dat liet hij weten in een reactie op zijn positieve dopingtest. Hoe heet het middel dat in zijn urine is aangetroffen? Xipamine. Ja. Vrij vertaald. Ja, vrij vertaald. Ja. Nee, ja, ik verstond het misschien verkeerd. Ik gebruik dagelijks. Ja. <laughs> het is een vochtafdrijvend middel. Xipamide. <laughs> ja. Um, en kan het gebruik van spierversterkende hormonen of een bloedtransfusie... Slek eindigde vraag 4 vorig jaar als derde... maar stond nu, voor het verlaten van de Tour, op welke plaats? 12. Dat is ook goed. Bijna 10 minuten van gele truidrager Bradley Wiggins. Ja, Gaan we naar vraag 5. En dat is zoals gebruikelijk een fragment. Wie is hier aan het woord? En al vaker waren onze onderzoekers er tegen aangelopen... dat er inmiddels een soort nieuwe... wij noemen het maar een nieuwe hooligan... omdat het een beter woord is ook een nieuw soort ordeverstoorde is... Ja, ik zal gewoon een knikje. Geruststellend. Annemarie Jorrasma. Geruststellend knikje was dat. Zij geeft leiding aan het uh, auditeam voetbal en veiligheid ook. Vraag 6. De woning van een andere burgemeester, Henri de Wijkersloot... wordt sinds de aanslag op het gemeentehuis afgelopen nacht bewaakt. Dat gemeentehuis is als gevolg van die aanslag helemaal uitgebrand. Waar gebeurde dat? In de gemeente Waalra. Ja, dat is goed. Twee auto's reden rond drie uur vannacht in op dat pand... waardoor het gemeentehuis heel snel in brand vloog. Volgens de politie is het geen ongeluk en is er gewoon opzet in het spel. Nou, dat gaat hartstikke goed. U kunt nog maximaal vier punten verdienen bij de volgende vraag. U krijgt aanwijzingen over deze keer een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, wat bedoelen we? Uh, als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Nou ja, u kent het recept, hè? Ja. Daar gaan we. We zoeken dus een onderwerp. 4. Het Amerikaanse leger liep bij mij een trauma op door de inzet van Black Hawk helikopters. 3. Engeland, Frankrijk en Italië wilden mij graag als kolonie hebben. 2. Sinds 1991 heb ik geen centrale regering meer en is er veel onrust. 1. Minister Leers mag van de Raad van State geen afgewezen asielzoekers naar mij uitzetten. Irak? Nee. Dat is niet goed. Het goede antwoord is Somalië. Somalië. Ja. Um, we gaan tellen. We gaan tellen. zijn er zes. Er zes. zes. Ja. Ja. ja, het zijn er zes. Uh, ja, dat ging voor het vader van start, maar die laatste vraag... die, uh, ja, ik die is nog niet die... gelezen in de krant. Dus nee, die nou. nek je een beetje, ja, inderdaad. Uh, nou, toch kijken we zometeen hoe we uitkomen, want we gaan deel 2 van de quiz gewoon spelen. Zometeen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl O oh, Saracino, O oh, Saracino, O oh, Saracino, Saracino. Tutte femmen le fannoor. Ten i capelli lici lici, gli occhi briganti usen in ogni figlio la sapiccia si u passa. La sigaretta mocca, LA mano in giacca, e se ne va smargi su per tutta città. O oh saracino, o oh saracino, bello guaglione. O oh saracino, o oh saracino, tutte FEMMENE femmine fa sospirar. la faccia bella, NU CORE buono, e sa. Si guarda te vi fa namora è na bionda sa velena è na bruna sa nemore è veleno calamita chi so alle femmene che le fa o sara Chino aan het Rocco Granata, Saracino. De kandidaat in de sportnieuwsquiz vandaag is Wouter Nieuwenhuizen. 38 jaar uit Rotterdam. Hij uh, had net factor 6. 120 is de hoogste score. Dus dan moet hij er 20 goed hebben om gelijk te komen. En 21 om eroverheen te gaan. Dat is wel even een klus. Want we hebben maar 90 seconden. We hebben wel uh, denk ik net genoeg vragen. Dus het zou <lacht> in principe kunnen. Gaan we nog hoor. Maar uh, dan moet echt alles kloppen. Uh, we gaan kijken of dat lukt. Vraag beantwoorden of pas zeggen. In ieder geval moet de vraag helemaal worden uitgesteld. Komt-ie. De nieuws en sportquiz. In Israël heeft welke partij zijn steun aan de regering opgezegd? Pas. Kadima. De kleinste school van Nederland sluit haar deuren. In welke provincie staat hij? Groningen. Dat is goed. Het gerechtshof in Arnhem heeft gisteren elf supporters... van welke club wegens rellen veroordeeld? Utrecht. Dat is goed. Luc de Jong heeft voor vijf jaar getekend. Bij welke club? Hoe is je met Goed. Naast Tenerife en Sardinië wordt ook welk land geteisterd door bosbranden? Dat is goed. De Europese commissie zegt dat welk bedrijf zich niet aan afspraken heeft gehouden... om de dominante marktpositie van haar browser te verminderen? Google? Microsoft is het. In welke dierentuin zijn twee pasgeboren aapjes ontdekt? Blijdorp. Oudlands Dierenpark. Welke oud-voetballer laat trots via Twitter weten... dat hij voor het eerst met al zijn kinderen op vakantie is? Boskamp? <laughs> nee, Ruud Gullit. Oh. De koning van welk Europees land en zijn zoon gaan bezuinigen? Pas. Spanje. Drie op de vier wereldburgers hebben wat? Zo meldt de Wereldbank. Honger. De mobiele telefoon, Mon. Bij een bedrijf in Heiningen zijn tijdens een inspectie... ...Aziatische insecten aangetroffen. Welke insecten? Boktoren. Muggen, tijgermuggen. Hoe heet de bank die ervan wordt verdacht... ...miljarden dollars van Mexicaanse drugskartels wit te wassen? HSBC. Dat is goed. Op een industrieterrein in welke gemeente... ...zijn zeker vijf loodsen door brand verwoest? Pas. Egmond. Welke overheidsorganisatie waarschuwt voor valse e-mails... ...die namens de organisatie aan bedrijven worden gestuurd? Pas. AOPD is dat, korpslandelijke Landelijke Politiediensten. Moest er door uh, twintig minimaal zijn, uh, maar dat is zeker niet gelukt. Nee, nee het was uh, eigenlijk een beetje in het zicht van de haven al uh, dacht van nou ik geloof het allemaal wel. Ja, of je gaat voor alles of je gaat voor niks. Ja, maar het, is, precies, uh, ja. <laughs> uh, het waren er uh, vijf, komen we dus op 30. Maar meedoen is veel belangrijker, oh, ja. Ja. Zo, zo was het. Zo was het. En het levert nog wat op ook. Het levert nog uh, twee toegangskaarten voor beeld en geluid op in, oh, hier op het Mediapark. En ook nog het boek Andere Tijdens Sport. En we hebben hier nog een loosje liggen. Dat mag je ook. Ja, ja, oh, ook toch, zo nee, niet nee, nee, toch niet. Toch niet. <laughs> toch niet <nee. laughs> het is inmiddels uh, half twee geweest: tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser. In Damascus is bij een zelfmoordaanslag de Syrische minister van Defensie omgekomen... ...meldt de Syrische staatstelevisie. ook een zwager van president Assad is om het leven gekomen. Assad zou gepleegd zijn door een lijfwacht van de minister. De meest gezochte nazi-misdadiger is opgepakt in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Het is Laszlo Satari, die als nazi-politiecommandant betrokken zou zijn geweest... ...bij de deportatie van bijna 16.000 Joden naar Auschwitz. Britse blad De Sun maakte maandag bekend dat het de 97 jarige Satari in Budapest had opgespoord. De woning van de burgemeester van Waalde wordt bewaakt sinds de brand in het gemeentehuis van vanochtend. Het huis wordt beveiligd uit voorzorg. Volgens de politie ramde een auto vannacht de hoofdingang, waarna een grote brand uitbrak. Ook tegen de andere ingang van het gemeentehuis is een auto gereden. Bestuurders van de auto's zijn spoorloos. In het noorden van Afghanistan zijn 22 NAVO-vrachtwagens... met voorraden voor Amerikaanse troepen verwoest bij een aanslag. Niemand raakte gewond. Het konvooi met 18 tankwagens en 4 gewone vrachtauto's... stond voor de nacht geparkeerd in Bak, de hoofdstad van de provincie Samangan. Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Aan verkeersinformatie er staan files op de A13, de laag richting Rotterdam... tussen knooppunt ippenburg en Delft-Zuid, 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A50 Arnhem richting Os staat voor knopert Ewijk, 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Prem heeft de Sportzomerbus ongeveer in zijn achtertuin geparkeerd. En ja, zometeen gaan we het er dus bij zetten in het museum... dat horloge van Wim van Est. Maar je snel naar Gio Lippens. Uh, zitten ze allemaal nog op de fiets, Gio? Nee, eentje zit niet meer op de fiets. Uh, de... De afdaling van de Koldo-Bisk heeft in ieder geval één slachtoffer geëist. Want in het peloton miste Vladimir Guzef samen met de een Zengler van Koffidis een bocht. Guzef is uit koers. Eh, vrijwel zeker een sleutelbeen gebroken. Zo stond hij er in ieder geval bij. Hij werd daar onderzocht door de dokter. je zag het al gewoon aan de houding van Guzef en ook aan de actie van de dokter. Dat het einde verhaal was. Hij is nu ook officieel als abandonné opgegeven. Dat betekent dat hij de Tour heeft verlaten. En het eh, kopgroep die is inmiddels eh, in de de buurt van argelès gazost En ook vlak voor die plaats. Dan gaat de weg nog even steil omlaag. Het is eigenlijk de afdaling van de Col du Soulor. Want die Obisque en die Soulor. die liggen in mekaar's verlengde. Eerst is dat stukje afdalen van de Obisque. Heel kort. Dan weer even klimmen. En dan naar beneden vanaf de Soulor. En inmiddels is die kopgroep daar beneden aangekomen. In argelès gazost Zonder kleerscheuren. En zien we daar onder andere Jens Vogt op kop rijden. Ik kijk naar Krienka die daar ook nog vooraan mee rijdt. Daar vlak in de buurt van Thomas veuclère Shiro voert het tempo aan van de kopgroep. En de voorsprong loopt alleen maar op hoor. Vijf minuten en 28 seconden op het peloton. Dat is goed nieuws voor de mannen hier in deze kopgroep. Goed nieuws ook voor de Nederlanders die erbij zitten. Laurens ten Dam, Steven Kruiswijk en Johnny Hogelands hebben geen risico's genomen in de afdaling. En dan straks kunnen we gaan beginnen aan de tweede call van de dag. De twee van vier reuzen van vandaag. Dan gaan we de Tourmalet op, het hoogste punt van deze etappe. Radio 1 SportsZone. Ja, dat was fantastisch. De Tour. ben ik, ik echt een beetje te Radio 1. 100 100 Sharon Jones en the Depp Kings, 100 days and 100 nights. Het Radio 1, Tourmuseum. Ja, wij praten verder met uh, William van Peer. Hij is de kleinzoon van uh, Wim van Est en hij heeft uh, ja, prachtige attributen... die in ieder geval vandaag aan het Toermuseum mm. ja. kunnen worden toegevoegd. We hebben het gehad over de val van uh, Wim van Est uh, in de afdaling van de Obisk, 17 mm. juli 1951. We hebben het gehad over zijn eerste val, hè, ja. uh, vlak eigenlijk voordat hij het ravijn mm -hmm. indook. Um, je leest overal, je hoort overal, hij had nog eigenlijk nog nooit een echte kol gezien. Klopt dat? Dat klopt. 51 was ook zijn, zijn debuut in de Tour. Kijk, hij is, hij is laat begonnen met fietsen, want hij was 26 toen hij prof werd. En toen de tijd was het toch meer, nu is het internationaal. Toen was het meer gecentraliseerd op de echte klassieke wielerlanden. België, Frankrijk, Italië. Maar ja, hij had een Vlaamse sponsor toen de tijd. En uh, reed heel veel in België. Dat waren nationale ploegen toen. En hij mocht voor de eerste keer mee naar de tour ja. Maar hij had nog nooit geen hooggebergte gezien. Ja, als je dan de eerste keer geconfronteerd wordt... met, met, met een Obiske en een Tourmalet... Ja, dan, ja, wat, wat moet je verwachten? Ja, dat, hij had nog nooit geen, geen hoge kols gezien. Nee. En dat was ook waarom ze een beetje bang waren natuurlijk. Want hij had dus ook af, zo'n afdaling nog nooit gedaan. Ja, maar dat zag je überhaupt al geen gevaar. hoor Want uh, dat was gewoon Wild West. En dat was gewoon uh, oog, oogkleppen op en naar beneden. En, en zo is hij altijd geweest... Want, hij, na, zijn, na zijn val is, is hij ook nooit bang geweest om nog te dalen. Kijk, Tegenwoordig zijn er misschien renners bij die een grote aan maken. En daarna angstig zijn om nog naar beneden te gaan. Maar hij heeft eigenlijk nooit geen gevaar gezien. Van, hij zei altijd, ik kletste maar door. <lacht> regen of geen regen van. En daarom viel hij ook zo vaak. Maar hij zag ook nooit geen gevaar. Nee. Wat, wat vond je oma daarvan? Ja... Die, die, dat denken wij ook vaak van, die zat dus thuis naar de radio te luisteren... en die hoorde in één keer dat een man 70 ja. meter diep gevallen was. En that's it. Leefdien, ja, die ging natuurlijk uit van het ergste. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk tegenwoordig. Ja, met mobiele telefoons er wordt gelijk in de handen geduwd of met, met camera's erbij. Ja, die heeft daar dus in spanning gezeten van... Uh, ja, hoe, hoe is het er mee? Ja. Ja, ja. net een paar jaar getrouwd. Ja, één een, een, een kind. Ja. En uh, de man die ligt daar in, in, in, in een Frans ravijn. Ja, ja. Maar die zijn natuurlijk altijd, Ja, doe voorzichtig. En dan zei hij natuurlijk, ja, dat zal ik doen. Maar ja. hij kletste er gewoon weer in. Ja, die, ja hij zag echt geen gevaar. Nee. We moeten naar het horloge toe, want ja. Uh, ja, da, dat is natuurlijk het attribuut. Mag, mag ik me even vasthouden? Ja, wel. Dat wel? Want jij zegt ook, van, ik, ik, leen hem, <tie> <tie> ik leen hem niet meer uit, want uh, nee. ja, dan moeten we de hele tijd achteraan. Ja, dat is fantastisch. De vraag is nu, had hij dit horloge al of is dat allemaal na afloop? Uh... Het was zeg maar in 1951, de jaren na de oorlog was Nederland in de Tour de France, dat was geen gelukkige combinatie. Of ze gaven allemaal op, of er reed er eentje uit... Shefke Hans of Wim de Ruiter. En er werd eigenlijk geen prestatie, geen prestatie geleverd... en weinig verdiend. Dus opa en, en Wout Wachtmans en Jan Nolte en Gerrit Voorting, die stonden eigenlijk niet te springen... om naar de Tour te gaan. Want het waren toch profrenners, dus het moest verdiend worden. Ja. Er waren de drie sponsoren. Er was... Uh... Ceylon, dat waren, was een bandenfabriek. Yoko was een Amsterdamse fietsfabriek. En Pontiac was een horlogefabriek. Die zeiden van, ga jullie naar de Tour. Kees Pellenaar, stel een ploeg samen. En wij garanderen, elke dag dat jullie in de Tour zitten... krijgen jullie gegarandeerd van ons 30 gulden per persoon. Kijk, dat is Dus er was, eigenlijk was dat al een soort sponsor in de vorm van Pontiac. Ja, ja opa valt in het ravijn. En bij Pontiac hadden ze zoiets van, nou, daar moeten we iets mee doen. En er was dus een juffrouw, die zat daar dus op het kantoor. Op ja. de secretaresse of telefoniste. En die verzond dus toen de tijd de legendarische slagzin. Wim van Est viel 70 meter diep. Zijn hart stond stil, maar zijn pontiac liep. Ja. En dat is eigenlijk ja, altijd de slogan geweest van, van, van pontiac. Van waar, waar ze mee konden uitpakken toen de tijd met die val van Wim van Est. Want ja. ja, wat had hij ook aan? Een broek, een trui en die pontiac. Ja, ja. Ja. En die liep ook echt nog? Ja, ja. Dat was niet verzonnen. Nee, nee. Loopt hij nu nog? Hoe laat is het? Het is 5 uh, over twaalf. Zes over twaalf. Ja, ja, ja. ik kan nog opgewonden worden. Maar, uh... ja, hij doet het nog goed. Ja. Dus... Ik, geef ja, hem, ik geef hem weer nee. aan u terug. Ja. Ja. Ja, ja, prachtig. Nee, ik vind het echt mooi dat, dat we ja. dat gewoon even vast mochten ja. houden. Ook. Ja, het blijft een mooi verhaal. En vind ik het niet erg om te vertellen. Dat merk ik, hè? Nee, totaal niet. Trots Kijk, ik ben heel trots opa. op hem uh, wat hij gepresteerd heeft. Het was punt 1 was een hele lieve man. Voor ons als kleinkinderen ook. Mm -hmm. Maar ja, ook als wielrenner... Ik blijf er altijd bij van dat mijn opa gefietst heeft in echt de Gouden Eeuw van de wielersport. Want hij heeft daar gefietst met kleppers als Fausto, Koppie, Bartali, Charlie ja. Gaul, Anketiel, Kubler, Koblet, ja. Bobet. Dat soort renners. Ja, dat zijn stuk voor stuk ja, ja, zulke cracks. Ja, die, die behoren echt tot de grootste van de wielersport. En als hij daar dan ook tussen zat en ook echt serieus meedeed. Om de prijzen, want hij heeft ook, daarnaast heeft hij ook etappes gewonnen in de Tour Ronde van Vlaanderen. Drie keer Bordeaux Parijs. Ja... Hij zat ook bij de beste. Hij zat in het, de, de, op de eerste rij, ja. zeg maar. Ja. Hij kon er wel wat van. Een zeer trotse ja. kleinzoon ja. spreekt hier. Heel fijn dat ja. je hier naartoe wilde komen. Ja. En dat wij even de gele trui, de gehavende gele trui van ja. Wim van Est... en uh, zijn horloge mochten vasthouden. Ook. En dat ze heel even deel uit mochten maken ja. van ons Toormuseum. Snel weer op bergen nu. Hartelijk dank, William van Peer. Graag wel. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, die staat zo'n beetje in de achtertuin van Prem Radekishun in de Belmer. Ja. Goedemiddag, Jurgen. Goedemiddag, Dion. Goedemiddag. Ik, heb, ja, ik sta hier op het terrein van het Bijlmerpark... Dit is een plek waar ik vanaf 1986 zaterdagavonden van mijn leven heb gesleten. En dan uh, zondagochtend uh, och, beginnen met een warme soep. Het prachtige Kwakko-festival. Ik kwam er nooit smiddags, want dat was voor de toeristen. De echte Belmerianen die kwamen s'avonds. Dat is al afgepakt, het is gereguleerd. Dus uh, Ricardo wij organisator dit jaar. Tot hoe laat mag je doorgaan zaterdagavond? Tot 11 uur. En ik kan dus niet meer zoals vroeger de hele nacht door kaarten en zitten... Nee, op 12 uur, uh, uiterlijk half één, gaat het hek dicht. Moet iedereen van het terrein af. Dus die gezelligheid is er dan niet, Jurgen en Dion. En dan denk je, weet je, ik woon in de Belmer, in het stadsdeel Zuidoost. En ik vind het ontzettend leuk wonen. En het is prettig wonen. En je hebt goede huizen, en je kan gratis parkeren. En we hadden op zich een verstandig stadsdeelbestuur. Maar ja, wat gebeurt er met mensen als ze niets beters weten te doen? Ze gaan denken dat ze geweldig zijn. Meneer Jens, u bent wethouder, de tweede termijn. U was het vier jaar geleden ook, toch? Helemaal. U wou mij geweldig noemen? Ja, nou, u was toen nog geweldig, maar toen maakt u plannen voor dit park. En wat ik dus niet snap, dat jullie uit mijn belastinggeld zoveel worden betaald om een stom parkje aan te leggen en dat die drainage niet deugt. Het park is prachtig en uh, volgens mij gaan wij zaterdag een heel mooi feest tegemoet. Maar meneer Jens, wat, waarom lukt ik kan de drainage, het water niet veranderen? Want Jurgen en Dion het is al modderpoel op bepaalde plekken. Je wil het niet weten, het lijkt wel de derde wereld. Zo achterlijk kapot getrapt vol met modder. En er moet iemand hier komen, meneer Jens. Dit, u, kijk, u, u woont in Zuidoost, u bent op zich een vrijkeurig en goede bestuur, maar dit is toch een schande? Die, die complimenten neem ik graag aan. Even de afgelopen week heeft het heel hard geregend. Dat hebben we allemaal in Nederland kunnen zien. Er ligt hier achter ook een evenemententerrein. Het Park noemen we dat. Daar is het net zo nat. We weten allemaal hoe uniek nat dat is. En nogmaals, ik heb de regengoden niet in de hand. Maar zaterdag schijnt hier de zon. We zitten in het meest zuidelijke deel van Amsterdam. U weet, u woont hier. Meneer wij woont hier. Het is een tropisch stadsdeel. In de tropen regent het ook. Maar in de tropen is het ook heel feestelijk. En we gaan hier zaterdag en zondag een heel mooi feestje. Geef alsjeblieft antwoord op mijn vraag... waarom is er bij het ontwerpen van dit park... door het stadsdeel Zuidoost... waar ik, uh, uh, inwoner van... ben, stel de vraag niet als ja. verslaggever... maar als inwoner ter uh, uh, verantwoording roept... niet een beter drainage systeem. We wonen in een land waar het regent. Er ligt een drainage systeem. Een drainage systeem hoort te werken... Wij gaan na het festival uitvinden of het hier gewerkt heeft of niet. Het lijkt mij vandaag voor de luisteraars... en voor al die mensen die hier zaterdag staan te trappelen om er naartoe te komen... niet van belang om te praten over waar het waterguldje wel of niet werkte. Maar het is toch falend bestuur als jullie iets niet goed ontwerpen... waardoor het water niet goed wegloopt... wetende dat ieder jaar hier een van de belangrijkste festivals van Amsterdam Zuidoost... voor en door de bevolking wordt georganiseerd. Nogmaals, we gaan lekker na het festival met elkaar ouwe hoeren over een drainage systeem. Zaterdag en zondag openen we hier een prachtig feest... Honderdduizenden Nederlanders kijken daarnaar uit. Jij ook, Prem. Ik zie je lachen. Nee, want ik mag niet meer s'avonds hier kaarten. Hè. Dan is, de, is het niet leuk voor mij. Wij hebben honderd kroegen in Zuidoost waar jij je kaartspelletje kan ja, afmaken. Ja, maar nou, die kroegen die zijn nu leuk. Ricardo Verwey, we kennen elkaar al heel lang. Je doet al jaren mee. Waar, ben, ben, ben je niet goed wees? Waarom ga je bij een stadsdeel wat je agenemsterrein geeft? Waarvan je weet, ik heb net bericht gekregen... dat een van je sponsoren dit jaar is afgehaakt... omdat het allemaal zo lang heeft geduurd. Je weet dat je verlies gaat leiden. Waarom ben je zo dom om dit te gaan organiseren? Tom, uh, oké. Okay. Misschien is het een stukje masochisme die je hebt, maar ik doe het voor mijn mede-Nederlanders, uh, de bevolking in Zuidoost. Zij hebben dit festival nodig. Het is hun festival. Ja, maar, oké okay, Ricardo, hoeveel tenten staan er hier op het terrein? 94 conform de tekening. Okay. Niet één meer of minder. Vergeleken met hoe het Kweko-festival ooit was, is dit een kwart van wat je ooit aan het terrein had. Zijn alle 94 tenten verhuurd? Op dit moment niet. Ik heb ook een aantal afmeldingen. Mensen die het, het terrein zagen en wegrenden. Maar ik heb ook nieuwe aanmelders. Dus op dit moment zit ik schommelijk steeds rond de 60. Ja, 60. Dat wil zeggen, ik kan je garanderen dat je verlies gaat leiden. Ik kan je garanderen dat mensen tegen je gaan lopen aan te schreeuwen... dat je het als een rotzout hebt georganiseerd. Dus eh, Ricardo, eh, doe me genoegen. Het stadsdeel Zuidoost wordt opgegeven per 2014. Organiseer niet. Tot het hele stadsdeel is uit, opgegeven... dan kunnen al die mensen die willen pronken met jouw harde werk dat niet doen. Op dit moment kan het niet meer, want je bent een uh, afspraak gegaan, aangegaan met de kraamhouders. Ook met een enkele sponsor die gebleven is. We hopen dat de gemeente Amsterdam, Centrale Stad, nog steeds want de stadsdeel daar zie ik uh, niks uitkomen... dat zij ons nog een uh, handje gaan helpen... en uh, bepaalde kosten daar een uh, garantgestelling voor willen geven. Er is nu een e-mail naar het hele BMW om te kijken wat zij willen doen... want je weet, ze hebben onze subsidieaanvraag afgewezen. Uh, de subsidieaanvraag naar de Zuidoost, dat was afgewezen... voordat die bij hun op de deurenmat lag. Dus uh, zo moeten we het doen. Oké, okay, nou, uh, je mag geen entree heffen, dat staat ook in de vergunningvoorwaarden. Dus uh, jij als organisatie, ja, je moet straks uh, met de Bedelbus op het festivalterrein staan. Ja, ik zal uh, iedereen vragen voor een vrijwillige bijdrage. Emil Jans, we hebben nog 20 seconden, wil je nog wat zeggen? Ja, zondag speelt Ajax, zaterdag tegen Celtic. Die schotten, hè? die houden ontzettend van lekker eten en drinken moeten we niet al die schotten hier uitnodigen... die vanuit de arena komen en hier ontvangen in een, met een mooie hegges. Want dat eten die schotten. Met een parbo erbij. Oké. Okay. Uh, je hoort het, Dionne en Jurgen. De stadsdeelwethouder we... is ook niet erg in Schotland. <laughs> en de stadsdeelwethouder is enthousiast. Ik ben blij dat Ricardo wij het doet als inwoner. Maar ik moet je zeggen, ik schaam me diep als ik het festivalterrein zie. En soms, denk ik, hadden ze dat stadsdeel Zuidoost maar eerder opgeheven. Want toen de centrale stad erover ging, was het echt veel leuker bij Kwaku. Prem was dat, vanuit uh, Amsterdam. <tied> We gaan weer naar Frankrijk. Hoe is het met de kopgroep van 38, Gio? Ze zijn begonnen aan de aanloop in de richting van de Tourmalet. En dan gaat het ook alweer bergop, zoals we dat zojuist ook bij de Obis zagen. Er wordt gegeten, geen hekjes met parbo, maar gewoon uh, de spulletjes... die in de etenszakjes zaten, die in het achterzakje zitten. En zo langzamerhand reizen, dan uh, omhoog in de richting dus van de, de Tourmalet. De tweede kol van vandaag. De kopgroep met die drie Nederlanders daarbij. Iedereen daar nog keurig bij elkaar. Want waarom zouden ze ook? Waarom zouden ze nu ook wat harder gaan rijden? George Hinkepie aan de achterkant van die groep. Daar rijdt ook Popovic vlak voor. Het zijn allemaal echt goede namen die in deze kopgroep vertegenwoordigd zitten. En dan kun je het keer op keer wel proberen en gefrustreerd raken dat je er nooit bij zit, zoals Johnny Hogeland dat heeft gedaan. Maar nu zit hij er dan gewoon bij. En zorg maar dat je erbij blijft. Zeker als het straks weer bergop gaat. Zeker als tempo omhoog gaat. Want voorlopig is het nog een beetje rustig en dat zeg ik met alle respect, want ik kan het niet omhoog fietsen in de richting van die Tourmalet. De voorsprong 5 minuten en 44 seconden. We hebben nog 102,5 kilometer te fietsen. En nu de muziek. nu nou dit Thunderclap Newman something in the air. De haven van Amsterdam blijft groeien. Ook in de eerste zes maanden van dit jaar steeg de overslag licht. Ondanks de slechte economische tijden. En ondanks deze slechte tijden gaat het havenbedrijf bij IJmuiden. een nieuwe sluis bouwen voor bijna 900 miljoen euro. Na de presentatie van de cijfers sprak Trudy van Rijswijk. met de financiële man van het havenbedrijf. Meneer Overtoom, we staan hier bij de sluis die straks vervangen moet worden. En de vervanging van die sluis is gebaseerd op een briljante toekomst voor de haven van Amsterdam. Amsterdam. Maar waar is dat dan weer op gebaseerd? Vanuit meerdere onderzoeken is het duidelijk dat Noordwest-Europa groeit in ladingstromen. We hebben een bestaande infrastructuur die op dit moment nog prima voldoet. En, maar met infrastructuur moet je vooruitdenken. We zien daar problemen op termijn op. En daarvoor is het nodig dat de sluis vervangen gaat worden om die capaciteit uit te breiden. Ja, maar als je kijkt, de groei is dit jaar, het eerste half jaar, een half procent. Nou, hop. Daar lig ik niet wakker van, hoor. Uh, dat klopt. Uh, het is een half procent voor de regio. Achter de sluis is het uh, anderhalf procent. Uh, dat klinkt al beter. Dat klinkt al iets beter. Uh, we verwachten uh, de tweede helft uh, een verdere groei. En wij houden rekening met een groei op lange termijn van 3-4 procent. Uh, dat hebben we ook de afgelopen jaren altijd uh, bewezen Ik denk dat we dat nu ook weer gaan bewijzen. En... Nee, want het zijn hele andere tijden. Ja, het zijn, voor een deel zijn het andere tijden, maar voor een deel is het dus ook dat we zien dat bijvoorbeeld de energieproducten en mensen die investeren in ons gebied, daar is overslag ook aan gerelateerd. Dus op het moment dat Vopak heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd in ons gebied, zo'n 300 miljoen, dan is dat ook gerelateerd aan overslag die daarna gaat komen. Dus wat je gaat zien is zij investeren, dat wordt opgeleverd en dan zie je een jaar, twee jaar daarna zie je dat die overslag gaat toenemen. Ik snap het nog niet helemaal, waarom zou heel Europa in een diepe crisis zitten en Amsterdam niet? Uh, Europa zit uh, inderdaad in een crisis. Uh, op dit moment is het uh, onduidelijk natuurlijk hoe die ladingstromen zich gaan ontwikkelen. Wat we wel weten is dat nog steeds de ARA vanuit laat zeggen, bereikbaarheid en ook achterlandvervoer een geografisch goede positie heeft. Dat is de Amsterdamse haven. Dat is Amsterdam samen met Rotterdam en Antwerpen. We zitten aan de Rijn. We hebben goede treinverbindingen. Uh, trein en binnenvaart is voor de toekomst ook belangrijk... van hoe je de goederen gaat vervoeren. Dus we zien dat die, dat die groei van goederen... met name meer via ARA zal gaan plaatsvinden... Vanuit het, uh, om het naar het achterland te brengen. En daar zal Amsterdam een deel van voor zijn rekening gaan nemen. Kan niet verkeerd? Nou, we hebben uitgerekend, en er zijn meerdere onderzoeken gedaan... van wat de scenario's kunnen zijn voor de economie. Nou, een scenario is global economy, dat de economie gewoon doorgaat... zoals het uh, crescendo blijft gaan. En we hebben ook uitgerekend, van, stel voor dat er hoge oorprijs komen... een high oil scenario. Wat zou dan de scenario's zijn voor havens als Amsterdam, uh, Rotterdam en Antwerpen? En uit die scenario's blijkt dat zelfs in dat scenario... er nog steeds gewoon groei is voor onze regio. Kan niet kapot. Kan niet kapot. Dat zei Koen Overtoom van de Haven Amsterdam. Tom van der Hek is weer aangeschoven. De telefoonlijnen gaan zometeen wagen op. Is er nog een interessante kwestie die speelt bij de bellers? Nou, Bemers? ik weet niet, we kunnen misschien over dat dopinggebruikers... even lekker klagen <lacht> of niet. Of over de manier waarop dat verslagen wordt... met al die uh, ontkenningsfase waarin veel mensen nog zitten... die de tour volgen. Alles mag weer op 0800-1101. Of een inzamelfonds voor de familie Slek of zo... om de advocaten te betalen. Alles kan. 0800-1101. Vanaf over 20 seconden. Ja, sinds, Je moet he? even een sprintje trekken naar die andere studio. Daar gaat hij dat dan allemaal opnemen... En dan uh, straks tegen half zes is het op de radio. We zitten in uh, de koninginnenrit van de Tour. 16e etappe naar Luchon, kopgroep van 38 met liefst Drie Nederlanders daarbij. De Radio 1 Sportzomer. Frank Slek heeft Xipa Miele gebruikt. Het is aan Frank Slek om daar iets over te zeggen. Negen weken lang. Het gemeentehuis brandt en het brandt goed. Wat doet dat met u? Het grijpt me aan om te zien wat er hier aan de hand is. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds, de mix van nieuws en sport. We staan even rijen rijen dik voor de start. Je zou het niet beter kunnen wensen met die vierde actie. Buitengewoon gespannen situatie in Damascus. Jullie moeten doorrijden, jullie moeten gewoon doorrijden. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Op radio 1, het nieuws van alle kanten. Is dit het moment? Dit is HET moment! Wat een prachtige etappe naar boven! En dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij, oh lala! la. Ja, een debarage richting Albuès! Hoe loopt dit af? Op de Champs-Élysées in Parijs natuurlijk! Speel nu de Touren de Zavira en maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tour. Ga naar facebook.com/slash opelnederland en win. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan?